12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Weggestuurde coa directeur Al spreekt vernietigend rapport tegen. Voorlopig geen extra huurverhoging voor NV En VN-chef wil meer waarnemers naar Syrië sturen. Ja, buien vandaag soms met veel regen. Een matige en aan zeevrij vrij krachtige zuidenwind. En het wordt ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar morgen dan weer buien. Ook dan 13 graden. En na morgen blijft het buien. Tot nog actief gezette directeur van het COA, Noorten Albayrak bayrak spreekt de harde kritiek over haar leiderschap tegen. In het rapport van de commissie Scheltema wordt ze intimiderend genoemd. Dominant, met een verdeel- en heerstactiek leidinggevend. En al reageerde vanochtend op alle aantijgingen in per centrum ...als de despotische directeur van het centraal orgaan Opvang Asielzoekers. Ik ben de zonnekoningin die in haar eentje duizenden personeelsleden in een angstcultuur gevangen hield. Noerten al -Bairac. Sinds eind september staat ze op non-actief na verwarring zoals ze vanochtend zei over haar salaris. Of ze nu voor 36 of 40 uur werd betaald. Een overval noemt ze de presentatie van het rapport gisteren.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 Als de salariskwestie niets oplevert, als de angstcultuur een vage, onbewijsbare notie is gebleven... dan is er nog altijd agendafraude. Tot voor kort een onbekende misstand. Er moest blijkbaar, koste wat kost, iets gevonden worden om mij definitief ongeschikt te verklaren voor de publieke dienst.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 36 uur per week werken, heeft de staat vervolgens, volgens een ruwe schatting, inmiddels vier onderzoekbureaus later, al zeker 1 miljoen euro gekost. Al praat vanmiddag met het COA over de financiële afwikkeling. Haar contract belooft een vertrekpremie van 18 maand salarissen, maar haar advocaat gaf al aan dat dat niet aan de orde is. Bijdrage van verslaggever Edwin van den Berg vanuit Den Haag.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 De werkloosheid onder jongeren stijgt. Vorige maand was bijna 12% van de jongeren werkloos, blijkt uit cijfers van het CBS. Een jaar geleden had ruim 9% van de jongeren geen baan. Die werkloosheid steeg over de hele linie licht. Vorige maand waren 465.000 mensen werkloos, 5,9% van de beroepsbevolking. En Spanje heeft met succes geld geleend op de kapitaalmarkt. Het land haalde 2,5 miljard euro op met tweejarige en tienjarige staatsleningen. De obligatiemarkt was erg benieuwd naar de belangstelling van beleggers... voor de tienjarige lening en de rente die Spanje dan zou moeten betalen. En die beide leningen werden overtekend. En de belangstelling was ook groter dan bij eerdere leningen. En voor die tienjaarslening betaalt Spanje 5,7 rente. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. VN-gezant Kofi Annan wil nog meer waarnemers naar Syrië sturen. Volgens de VN houdt Syrië zich niet aan de afspraken. Afspraken waren dat de troepen zich zouden terugtrekken... uit de steden en de dorpen, maar tot nu toe is dat niet gebeurd. Midden-Oosten-correspondent Sander van Oort. Sander, er zijn, nou, er zijn nou al waarnemers in Syrië. Kunnen ze hun werk daar doen? Nou ja, het is een heel wisselend beeld. Ze zijn er, uh, ze nemen waar... Alleen je hoort dezelfde problemen als uh, met een voorgaande missie van de Arabische Liga. Dus... Waarnemers die aangeklamd worden, die daar verhalen te horen krijgen. Maar ook waarnemers die niet op de plekken mogen komen waar ze willen komen. Waarnemers die op plekken komen waar geen tanks zijn. Maar zodra die waarnemers daar weg zijn, zijn de tanks er opeens weer wel. Dus al dat soort dingen. En ik denk dat dat ook precies de reden is dat nu de VN zegt... we willen er meer, zodat we pas echt kunnen beginnen met waarnemen. Ja, maar je kan je ook afvragen, heeft dat überhaupt nog wel zin om ze te sturen? Want er lijkt van het staakt het vuur en niet zoveel terecht te komen. Nee, er zijn de laatste, uh, gisteren, maar eigenlijk ook vandaag weer heel veel doden gevallen. Beschietingen door het Syrische regeringsleger, uh, maar ook gevechten tussen dat leger en uh, oppositiegroepen. En uh, ja, elk gezond mens zou misschien zeggen, sta ik dit vuur, ik zie er helemaal niks van. Maar er is geen alternatief, nog altijd niet. Als dit plan verlaten wordt, dan ligt er geen plan B. En dat betekent dus dat uh, de internationale gemeenschap hoopt... dat als je maar noest blijft doorgaan op de ingeslagen weg... er uiteindelijk iets zal veranderen. Die wapens uiteindelijk zullen zwijgen en de partijen tot elkaar zullen komen. Ja. Het is een hele lange weg die te gaan is. Maar een van die eerste stappen is natuurlijk zorgen dat er meer waarnemers zijn. Want pas op het moment dat je op een kruispunt waar eerst de tanks stonden kunt blijven staan... Ja, dan kan je ook voorkomen dat die tanks daar terugkomen of dat er weer gevochten wordt op die plek. Maar dan moet je dus eerst voldoende waarnemers hebben. En dat lijkt heel simpel nu de eerste stap. Ja, dat is wat Kofi Annan dan wil in Syrië. Correspondent Sander van Hoorn. In Irak is een serie bomaanslagen geweest in Bagdad en steden in het noorden van het land. En daarbij zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Er zijn meer dan 70 gewonden. Die aanslagen komen na een paar weken van relatieve kalmte in Irak. En die aanslagen werden gepleegd in ruim een uur tijd. Behalve in Bagdad, uh, waren er aanslagen in Kirkuk, Samarra, Dibis en Taji. Geen enkele groepering heeft nog de verantwoordelijkheid voor die aanslagen in Irak opgeëist. Een jonge vrouw uit Nederland heeft een klacht ingediend tegen de Israëlische commandant Shalom Eisner. De commandant kwam deze week in het nieuws omdat hij een Deense activist hard in zijn gezicht sloeg met zijn wapen. En commandant Eisner heeft ook het Nederlandse meisje met zijn wapen in het gezicht geraakt, zegt de advocaat van die organisatie die uh, haar zaak behartigt. IJsner is op non-actief gesteld, nadat er beelden waren opgedoken... van de klap die hij gaf aan die Deense vrouw. En de Israëlische defensieminister Barak noemt het gedrag van de generaal onacceptabel. Dan naar Friesland, want uh, daar zijn verschillende nesten... van kapot kapotgeschoten. En die nesten zijn zo beschadigd dat uh, de buizerds er niet meer kunnen broeden. Politiewoordvoerder Anne van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. Heeft u al iemand op het oog die dat gedaan kan hebben? Nee, die, dat hebben we nog niet. We hebben wel vermoedens, maar ja, die, kunnen we, of die kan ik in ieder geval niet, uh, niet uitspreken. Het is wel zo dat, uh, dat, uh, dat dit dus niet op één locatie is gebeurd. Het is dus op meerdere locaties uh, in de provincie, heeft zich dit afgespeeld. En de teller staat inmiddels al op twintig vernielde nesten uh, sinds uh, begin uh, 2012. En alleen van buizens? Uh, niet alleen van buizens, ook van, uh, van havik en andere roofvogels. Roofvogels uh, specifiek. zie je dat het uh, nest echt kapot wordt geschoten... Hm. Maar in een aantal gevallen worden ook de bomen gewoon helemaal opgezaagd. Ja, het zijn nesten die in bomen zitten. En uh, men wil geen roofvogels kennelijk in de buurt. Dat lijkt het wel op inderdaad. Ja, want ik zou anders geen reden kunnen bedenken waarom je zoiets doet. Ja, en het is al eens vaker gebeurd. Want vorig jaar meer dan 100 nesten van roofvogels vernield. Ja, ja, ja het is... Uh... Zouden we dit al een aantal jaren achter elkaar zien... Hè? Dat, dat mensen uh, nesten van roofvogels vernielen. En het is zelfs zo dat we in Friesland daar uh, op nummer 1 staan, landen gezien. Ja, uh, uh, ja, het is niet handig voor als je kippen hebt lopen in het wild, zeg maar... dat er roofvogels boven hangen. Zou dat erachter kunnen zitten? Ja, dat, uh, dat, uh, dat zou best uh, kunnen, dat, dat het een reden is voor mensen om dit te doen. Maar ja, een roofvogel is een beschermde uh, vogelsoort. En uh, ja, volgens mij is het niet de bedoeling dat je met... Uh, met een met, met met geweer nest uit bomen gaan schieten. En wat kunt u doen om dat te voorkomen? Kan er nog een, een, een hek omheen? Ja, dat zou eventueel een optie kunnen zijn. Wat wij in ieder geval doen als politie, we werken nauw samen met de provincie... en met Staatsbosbeheer en het Frieske Geer. Dat is ook een natuurorganisatie die actief is in Friesland. En samen met die partijen proberen wij uh, uh, in ieder geval aan preventie en uitleg te doen... maar we proberen ook deze mensen die hier verantwoordelijk voor zijn uh, op te sporen... Dat is vrij arbeidsintensief. Uh, gelukkig is het ons vorig jaar een aantal keren gelukt om er ook mensen hiervoor aan te houden. En we gaan nu ook kijken of wij deze mensen die hier verantwoordelijk voor zijn uh, kunnen aanhouden. Duidelijk. Ik dank u voor de uitleg. Meneer van der Meer van de politie in Friesland. Sport. Barcelona, Real Madrid. Grote favorieten in de Champions League. Maar ze gingen toch uh, uh, onderuit zeg maar, in de eerste wedstrijden van de halve finale. Real verloor met 2-1 van Bayern München. En Barcelona leed een nederlaag van 1-0 bij Chelsea. Edwin Winkels in Spanje. Dan gaan ze misschien zich in Spanje weer zorgen maken... of het allemaal nog goed komt volgende week met de returns. Ja, zeker niet, natuurlijk, uh, zowel in Madrid als, als in Barcelona uh, vertrouwen ze er wel op. Zo, ja, het is maar, maar één doelpunt verschil, uh, ze vinden zich iets betere ploegen, uh, van, ze zullen het volgende week allemaal wel oplossen. Maar het is nog niet gebeurd, Bayern München en Chelsea, dat is toch niet niks. En die, die hebben de afgelopen twee dagen laten zien hoe je die twee grote favorieten kunt verslaan. Ja, twee grote favorieten die ook nog eens een keer tegen elkaar moeten in de competitie. Uh, ja, waar ligt voor die teams eigenlijk de prioriteit? Ja we hebben zaterdagavond uh, heb je Barcelona Real Madrid hier in Barcelona. Uh, de Classico. En uh, dat is vanaf nu de absolute prioriteit. Ook al hebben ze volgende week. Uh, dinsdag speelt Barcelona tegen Chelsea. En woensdag Real Madrid weer tegen Bayern. Uh, een paar dagen later. Uh, alles draait nu gelijk vanaf deze ochtend al om, om Barcelona-Real Madrid. Er is een verschil van vier punten, staat Real voor. Als Barcelona wint, kunnen ze dus op één punt komen. Met daarna nog vier wedstrijden te gaan. Dan is die, die competitie weer heel spannend. En er is geen van de coaches, uh, Guardiola of Mourinho, die echt spelen gaat sparen om, uh, om vooruit te kijken naar die Champions League. Dit prestige, deze wedstrijd is zo belangrijk. Barcelona, Real, daar, daar draait echt alles om. Ja, je zei al, als Barcelona wint. Je hoort wel eens van Barcelona niet meer de ploeg van de afgelopen jaren, zeggen ze dat ook in Spanje? Ja, zo, zo leek het ook lange tijd. De afgelopen jaren stonden ze gewoon voor in de, in de competitie en uh, op weg naar, de, naar, naar het kampioenschap de laatste drie jaar. Alle de andere kant, ze staan voor het vijfde achter de volgende jaar in de, in de halve finales van de Champions League. Dat, dat is niemand uh, ooit gelukt. Het uh, blijft fantastisch voetbal, ook gisteren in, in Londen... Uh, waar ze duidelijk veel sterker uh, 70 procent bal bezit. Alleen ja, die bal ging er niet in. En nee. dat is in het voetbal toch heel belangrijk. Ja, dat uh, ja. Maar Barcelona vertrouwt nog altijd wel op zijn eigen kunnen. Oké, okay, we gaan het allemaal zien. Edwin Winkels, dankjewel. Het is 13 over 12, u krijgt de hoofdpunten van het nieuws. Noort en Albayrak van het COA. Voorheen van het COA voelt zich ernstig beschadigd door de commissie Schelten, Maar De extra huurverhoging voor scheefwoners gaat definitief niet in per 1 juli. En vooral jongeren die net hun studie hebben afgerond zitten nu zonder baan. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Frank Dumos met lunch.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 Dit is Radio 1 NCRV, Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij lunch. Journalistiek op internet is volwassen geworden. En bij een volwassen beroepsgroep hoort een beroepsvereniging. En precies die wordt vanavond opgericht: de Vereniging Online Journalisten. Nog niet eens zo heel lang geleden verliet Wouter Bos de politiek. Ik heb ook andere verantwoordelijkheden. Met name als vader in een gezin met drie heel jonge kinderen. De afgelopen jaren heb ik hier heel veel op moeten inleveren. En de komende jaren wil ik meer tijd aan mijn gezin besteden. Inmiddels loopt zijn agenda toch weer behoorlijk vol... zoals hij naast zijn functie bij KPMG nu de gloednieuwe columnist voor de Volkskrant. We praten zo over in ons mediaforum. De quizkandidaat van gisteren scoorde 120 punten. Zometeen is Pieter Bas Schrieken uit Utrecht te gast. Wilt u zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan uw naam en uw nummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Zoals jarenlang het gezicht van het journaal van Nova van Buitenhof, eh, NOS Laat, daar gaan we het net er even over, presenteerde met het oog op morgen. Eh, verkiezingsuitzendingen, deed verslag van oorlogen, rampen en ook de belangrijke gebeurtenissen rond het Koninklijk Huis. En tegenwoordig presenteert Maartje van Wege iedere ochtend op Radio 4 De Klassieken. En nu is Maartje zelf nieuws, want Maartje van Wege, je gaat met pensioen. Zeker. Wanneer heb je dat besluit genomen? Nou, al wel een tijdje terug. Ik ga weg per 1 september. Dus misschien is het ook wel een beetje vroeg. Ik blijf gewoon de klassieke maken tot 1 september. Uh, alle dagen trouwens met heel veel plezier. Uh, bij de televisie ben ik weggegaan maart 2007. Toen presenteerde ik was ik centrale presentator bij de uh, Provinciale Statenverkiezingen. De eerste Kamer, prachtige locatie. Ik mocht op de stoel zitten van de voorzitter. Voor Timmerman Buk toen. En ik heb gegeven, wanneer ga ik nu weg bij de, televisie, bij de radio? Ik ben nu voor 62 in oktober. Ik ben begonnen in 71... Dus zo'n beetje je intuïtie. Die zegt. Nou, dan moest je maar eens gaan. Ik ga dus niet een wereldreis maken of. Uh wil ik trouwens helemaal niet, dat mijn man is net een nieuwe baan. Dat doe je altijd samen. Ik ga geen studie doen of iets speciaals. Dus ik heb eigenlijk niks spectaculairs. Mijn intuïtie zegt me, dit is een goed moment. En misschien hmm. ben ik over een jaar een hele kleine maartje vanwege. En ik, wauw, wat heb ik gedaan? Ik lijk wel achterlijk. Waarom ben ik weggegaan bij een mooi radioprogramma? Ja, dat weet ik nog niet. Nou ja, goed, 62 is jong. Uh, als je naar het buitenland kijkt, naar Duitsland kijkt... naar de anglo landen kijkt. Presentatoren, journalistieke presentatoren van 62 die zijn uh, net goed gerijpte wijn, zullen we maar zeggen. Die okay. zitten dan op de, to de topproze. <lacht> dit is met uh, internet, nou, het valt mee. Ja. Uh, ja. Je bedoelt dat je rood wordt. Ja. <lacht> nee. Nou, het is ook niet... Anderen zeggen niet, zou je niet eens gaan. Ik zeg het zelf. Bij de televisie zei ik het zelf. En nu zeg ik het ook weer uh, zelf. Dus het is niet uh, dat anderen dat bedacht hebben voor mij. Ik heb het zelf bedacht. En ook toen ik wegging met televisie... Dat is dus eigenlijk alweer een paar jaar terug... Zijn wel anderen ook omroepen. Goh, weet je nog niet, is dit en weet je nog niet, is dat. En Nee, Laten we die goed. stap even naar die buitenwereld nemen. Vind je dat er voldoende mogelijkheden gecreëerd worden van mensen van jouw postuur, jouw journalistiek postuur en jouw leeftijd? Ja, ik vind de vraag op zich aardig, want in die categorie val ik dan. Dank je wel. Uh, weet ik het goed. goed aangant weet ik eigenlijk niet. Je hebt gelijk. Duitse televisie, Engeland, Frankrijk ook zijn vaak senior presentatoren. Ook presentatoren. Ja. ja, vooral maar ik over moet de ook grote zware zeggen, programma's. Ik ken geen. Vrouwen en geen mannen tegen wie gezegd is omdat ze boven de 60 waren, zou je niet eens gaan, dus dat is misschien ook maar een vooroordeel. Misschien hebben al die anderen ook wel zelf besloten. Nou, misschien hoeft het niet, ja, precies, omdat ze vanzelf gaan, ja, weet ik niet. Ja, nou ja, goed, we, we, we gaan je nog horen, in ieder geval tot uh, september ja. um, en daarna, nou dan niet meer. Ja, maar wat ga je doen dan? Ga je dan helemaal ja, niks gewoon doen? Gewoon boeken lezen en uh, ja, een beetje nog wat meer kijken naar de mensen om me heen die ik uh, liefheb. Zoiets. Goed, ik bedoel. heb niet een klein gezin, maar geen Wouter Bos, daar hoef ik niet voor te kijken. Maar er zijn allemaal andere aardige mensen. Maatje vanwege Wegen, zometeen meer bij Dit is de Dag bij de EO. Uh, Uitgebreider over jouw carrière. Dank dat je, je, was en alle goed. Heel ja, goed, dank. Al opheffen rond het RTL-programma Echt Scheiden... Eh, blijkt geen enorme invloed te hebben op de kijkcijfers. Vorige week keken er net aan een miljoen mensen... naar het door Natasja Vogel gepresenteerde programma. Gisteravond werd het miljoen op een Haarna niet gehaald... met 960.000 kijkers. Echt Scheiden is elke woensdagavond te zien om half negen op RTL 4. Bij NSL Handelsblad blijven ze het erg druk hebben... als het gaat om het maken van excuses. De hoofdredactie excuseerde zich gisteren... voor een artikel van de redacteur Kees Banning... De NRC-journalist had citaten overgenomen uit een stuk uit de Volkskrant... over de Russische oliemaatschappij Lukoil, zonder aan bronvermelding te doen. Ongeveer twee derde van het artikel kwam overeen met dat van de Volkskrant. Een journalistieke doodzonde die de hoofdredactie van NRC betreurt en onderzoekt. Een onderdeel van het onderzoek is een gesprek met de redacteur Banning... dat morgen gaat plaatsvinden. Begin april moest NRC-Hansblad ook wel excuses maken... naar aanleiding van berichtgeving over Prins Frizo. Zometeen meer in het Mediaforum. Een gegeven paard moet je niet in de bek kijken, luidt het spreekwoord. Maar als het om de agrarische persprijs gaat, denken de programmamakers van De Wilde Keuken van de NTR daar toch anders over? We zijn van De Wilde Keuken zijn we trots als een pauw op het moment dat wij een prijs krijgen. En zeker de agrarische persprijzen, dus schitterend. Maar. Als wij een brief in de bus krijgen, waarin uh, staat dat wij uh, deze prijs mogen ontvangen... ...omdat de verdienstelijke inzet van het programma voor de promotie van de agrarische sector de jury heeft gesarmeerd, ...ja, dan, uh, uh, dan moeten wij die prijs wel wijzen. Wij promoten helemaal niks. Dat doe je als je bij iemand in dienst bent en daar enorm voor betaald wordt. Wij maken filmpjes en dan worden we blij van de Japanse oester die de sector een plaag noemt. Maar... Um, dat is de reden dat we hem hebben. Dat is Joost Engelberts, de regisseur van de wilde keuken. In Nederland hebben we Animal Cops, en de partij voor de dieren. Maar in de Verenigde Staten gaan ze altijd weer een beetje verder. Daar is sinds kort Dog TV, een tv-station speciaal voor honden. En wij dachten dat het op Dog TV ongeveer zo zal klinken rond de kerstperiode. Oh. Doc heeft dat doel euh, honden ontspannen te houden als hun baasjes op stap zijn. De hebben gebruikt de, daarvoor speciaal gecreëerde muziek en zorgvuldig uitgekozen kleuren. Samen met laag gefilmde en lange shots. Vanavond is het zover. Online journalisten komen bij elkaar in Amsterdam om te praten en te discussiëren over journalistiek op internet. Ook is het de bedoeling dat de vereniging online journalisten Nederland het levenslicht gaat zien. Een telefoon hebben we een van de initiatiefnemers, webblogger Stefan Okhuizen. Stefan Okhuizen, goedemiddag. Goedemiddag. Vanavond ga je met je collega's bij elkaar er zitten. Allemaal internetjournalisten. Wat gaat er precies gebeuren? Nou, we gaan praten over uh, verschillende voorbeelden uit de huidige en nieuwe journalistiek op internet. Om uh, de mensen te informeren over wat er uh, zoal aan recente ontwikkelingen zijn. Wat zijn de recente ontwikkelingen? Nou, je ziet enerzijds de, de traditionele media die heel veel verschillende initiatieven nemen online. Denk aan 365 van RTL bijvoorbeeld. En je ziet natuurlijk allerlei losse initiatieven online ontstaan die gewoon een eigen plek veroveren in het medialandschap. En die zetten we naast elkaar. Hoe staat de journalistiek op internet ervoor in algemene zin? Ik denk dat het nog heftig in ontwikkeling is. En uh, juist daarom is het uh, leuk om uh, zo'n vereniging op te richten... en uh, ja, mee te helpen in die ontwikkeling. Uh, ik denk dat we het in Nederland wel aardig doen. Uh, als je het internationaal vergelijkt. En dat er ook echt wel leuke dingen gebeuren. Maar waar zit dat heftige in dan met name? De heftige ontwikkelingen? Nou, de verschuiving van zeg maar, de traditionele papierenkrant en de radio... naar het internet, dat is, uh, is best wel heel stevig. En de, de jongere generatie... die. Uh, Gebruikten eigenlijk al gewoon geen papieren krant meer. En dat betekent dus dat uh, in de op redacties en in bedrijven die omslag gemaakt moeten worden om ja, uh, online de nieuws te brengen, maar ook online te werken vaak. Je, je vergelijkt het even met de Anglo-Saxische landen, grote landen, grote markten, grote budgetten ook. Um, ja. Als je naar Nederland kijkt, wat zijn nou een beetje de vlaggenschepen van de online journalistiek? Je hebt natuurlijk de, de inmiddels al wel bekende voorbeelden als uh, uh, zeg maar Geenstijl en Nu.nl, die echt helemaal online ge, uh, ge, neergezet zijn. Wat diepgaander heb je bijvoorbeeld Z24, 9-to-5 en Follow the Money. Maar ook iets heel recents, als uh, Dichtbij.nl, wat zich echt op lokale. Uh, ...in de nationalistiek uh, ...zijn mooie voorbeelden daarvan. Laten we even, even dat laatste uh, even oppakken. Dichtbij is een initiatief van de Telegraaf. Wat ze daar proberen te doen is online communities te maken... Uh, ...op een klein gebied. Dus in je dorp, in je stad of in je... ...nou ja, wijk misschien zelfs wel. Nou, het gaat ja. om stedenvrouwen. Ja. Um, uh, werkt dat, vind je? Ik vind dat het wel aardig werkt. Ik merk dat, dat ik daar zelf ook... Uh, ...voor mijn eigen regio Utrecht dan... Uh, ...regelmatig op kijk en leuke verhalen... Uh, ...oppik... Maar het moet nog wel wat groeien, het moet ook nog wel wat volwassener worden. Nou ja goed, precies wat, wat interessant is, is de vraag of de journalistiek zich ook gaat mengen met de burger, zou ik maar zeggen. Want de burger heeft heel veel informatie, zit bovenop dingen, vindt dingen. Mm -hmm. uh, en, en, en wij, de journalisten, moeten er de aansluiting aan vinden. Vind je dat het goed gaat? Want dat is natuurlijk een belangrijke ontwikkeling in jouw vakgebied. Um, ja... Ik vind dat het wel goed gaat. en Ik, ik, ik denk ook dat, uh, dat het ook een ander model is waar je naartoe moet kijken. Vroeger moest iedereen professioneel journalist zijn. en Ik denk dat uh, er nu een samenwerking ontstaat tussen kernredacties... en mensen die half journalist zijn. Ja. Waardoor er zeker ook niet alleen op regionaal gebied... maar bijvoorbeeld op uh, expertgebieden, vakgebieden... Uh, veel leukere dingen te bereiken zijn. Ja, de journalistiek uh, is een beetje zijn uh, unieke karakter kwijtgeraakt. Ja, we ja, moeten gewoon een andere rol vinden. Ik denk dat ze nog steeds um, uh, ja, uiteindelijk de kwaliteitsbewakingen moeten doen en zorgen dat het inderdaad wel zorgvuldig gebeurt. En ook twee bronnen, dat soort zaken, die rol moeten ze houden. Maar ze zullen in het hele proces van maken en het publiceren gewoon uh, het nodige veranderingen nog doorgaan. Tot slot, Steven, er wordt uh, vanavond ook een vereniging, een heuse vereniging opgericht. De ja. vereniging Online Journalisten Nederland. Wat moet die club gaan doen? een club om uh, uitwisseling van kennis en het trainen. Dus het, zeg maar, het verbeteren van uh, de internetjournalistiek zowel in het maken als in het publiceren. Het is niet uh, een beroepsvereniging en een belangenvereniging. Het is vooral een, een kennisvereniging. De kennisvereniging. Goed. Steven Ockhuizen, vanavond dus uh, is het zover. Wordt die opgericht. Uh, nou, fijne avond. Veel plezier. Dankjewel. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. Ja, is meer. Ja, heren, heren, heren, heren, heren, heren. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Precies 32 jaar geleden werd menig traantje weggepinkt bij de laatste aflevering van Pipo de Clown. Tussen 1958 en 1968 en van 1974 tot 1980 was de serie te zien bij De Vara en NTS. Totdat De Vara besloot dat de serie te duur was geworden. Op 19 april 1980 kwam het einde van de tv-serie. Pipo, Mamalu en Kloekloek -Kloek hadden in dat seizoen... acht afleveringen in het tamelijk wilde Westen opzitten. Ze waren daar om familie van de Indiaan Kloekloek van een stel boeven te bevrijden. Dat lukte en dus kon Pipo, gespeeld door Korowitsche... met zijn traditionele groet afscheid nemen van de kijkers. Nee hoor, zeg maar gewoon klukje. Nee, wij blijven nog eventjes hier bij Mamelou. Hier in de wagen. Ja, ja. En bij de pindakaas met de muisjes. Oh, alsof we ook niet weg geweest zijn. Weg, weg. Dat is waar ook. Wij gaan weer weg. Wij gaan weer alle weggetjes van de hele wereld op. Vooruit, daar gaan we. gypsy king, joepie. de wereld. Het is buiten. Hé, hey, wereld. Wacht op mij. Hier komt plan je zieke yuppie. En dat was dan dat. Gelukkig kwam, zag, overwon en keerde terug. Maar het Wilde Westen was bevrijd. En de Indianen leven nog lang en gelukkig, hopen we. En wij, wij gaan de bocht om. Achter de bergen liggen andere landen. Nieuwe avonturen. Want je weet het, de wereld is mooi en de mensen zijn goed. Ga het zelf maar opzoeken en ondervinden. Maar Pipo zegt, dag vogels... Dag bloemen, dag kinderen. Tot ziens. Slot van de laatste tv-uitzendingen van People the Clown. Volgens de overlevering kon er na dit einde bij de varen... geen bedankje af voor de makers van het programma. In 2003 kwam Pipo nog één keer terug in de speel van Pipo en de Paporidels. Dit is Radio 1 Lunch. Met een genietende Max van Wezel van het Overborgen Nederland. En de van Story, Mathieu Slee in ons mediaforum. Welkom hier. We um, dus, ja, ja, zijn niet helemaal van dezelfde generatie, geloof ik. Hè? Maar wel opgegroeid. Jij zeker, Max? Ja, opgegroeid nee, ik, hoor bij, ik ben nu 60, dus ik hoor bij de eerste generatie kinderen... die met de televisie is opgegroeid. En dat, de televisie bestond eigenlijk alleen uit Pipo de Clown en, en Zwiebertje... en de verrekijker op woensdagmiddag met Tante Hanny Lips. Dus dat een van die drie uh, wegging, was, ik herinner me dat ook nog als een dramatisch moment. Maar juist iets anders wat ook eigenlijk een beetje uh, omroephistorie uh, lijkt te gaan worden... is teletext. In Engeland verdwijnt teletext. Daar is het al zo goed als verdwenen. Nu stoppen ze er helemaal mee. In Amerika bestaat het niet meer, maar in ons land is het nog steeds groot. Gebruik je teletext veel? Ik gebruik het helemaal niet. Uh, mocht, mocht teletext in Nederlands verdwijnen, dan zou ik daar ook minder een traan om laten dan om uh, Pipo. Uh, ik heb er eigenlijk notities mee gehad. Ik kon het niet lekker lezen vanaf de bank. Uh, een paar keer een nieuwe bril geprobeerd, maar het ging gewoon niet lekker. Ik vond het zaai. Um, maar dat scherm boven jou, wat toch wel echt van een vrij indrukwekkend formaat is? Dat kan jij niet lezen Nou, nu. ik zit er nu heel dicht bovenop. He. Dat ik, ja. Dat ja, maar, mijn huiskamer is ietsje groter. Wie is hier oud eigenlijk? Uh, ja, maar ik, ik heb er nooit eens mee gehad. Ik, ik vond het klinisch, saai. Uh, ik ben nooit een gebruiker geweest ervan. Max? Nou, als journalist uh, ben je een, een enorme uh, gebruiker van internet. Vooral de nieuwspagina, pagina 101. De meeste mensen in mijn vak plegen een moord voor een 101tje Om uh, door de redactie van Teletext te worden toegevoegd laten tot die nieuwspagina. Er worden echt moorden voor gepleegd. Een prachtig nieuwtje heb je dan uh, Dan heb je een scoop als je op 101 staat. Ja. En uh, ja, ja, ik hoop toch dat dat nooit verdwijnt. Ja, nou ja, goed. Het, hangt, het heeft met de digitalisering ook in uh, te maken. Want de digitale kanalen wordt dat niet standaard in mee uh, doorgegeven. In Engeland stoppen ze dus maar helemaal mee. Mooi mooie is wel, je uh, de snelheid van teletext. Radio is snel, uh, dat weten we. Maar teletext is ook bliksemsnel. Ja, maar ja, je had het juist over generatie. Ik bedoel... Uh, ik denk dat tegenwoordig waar het met internet zweven over uh, nu.nl. Ik denk dat het allemaal zo enorm rap gaat. En aangezien ik de hele dag uh, achter mijn pc zit. Uh, en eigenlijk ook de hele dag nu.nl op heb staan. Thing, heb ik het idee dat ik heel snel op de hoogte ben. Wel. We gaan zo meteen verder praten met Mathieu Slee en Max van Wezel. Onder andere over uh, de rectificaties. Er is er weer eentje nu. Uh, en ook over Wouter Bos, de nieuwe kolonist uh, van de Volksstand. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Nederlandse vrouw van 21 heeft een klacht ingediend tegen een Israëlische commandant. Hij zou een Deense activist en een Nederlandse met zijn wapen in het gezicht hebben geslagen. Dat zegt de advocaat van de organisatie die de zaak behartigt. Die Israëlische commandant is op non-actief gesteld nadat er beelden waren opgedoken van die klap die hij gaf aan die Deense activist. De directeur van het COA, Noorten al-Bayrak... heeft fel uitgehaald naar de commissie Scheltema. Volgens haar was de commissie niet uit op feiten. En is het rapport tendentieus, tegenstrijdig en op veel punten onjuist. Volgens de commissie heerst er bij het COA een cultuur van verdeel en heers. En al-Bayrak stond niet open voor kritiek. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 23 doden gevallen. Meer dan 70 mensen raakten gewond. Die aanslagen werden kort na elkaar gepleegd in Bagdad en steden in het noorden... En de voortdurende spanning tussen Sjiiten, Soenieten en Koerden... is vrijwel zeker de achtergrond van die gecoördineerde aanslagenreeks. En in Friesland zijn nesten van roofvogels kapotgeschoten. Zeker twintig. Ze zijn zo beschadigd door schoten met hagel... dat de beschermde vogels als buizerds er niet meer kunnen broeden. Vorig jaar werden meer dan honderd nesten van roofvogels vernield in Friesland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Op dit moment is het op de meeste plekken droog, maar in de loop van de middag leeft de buigheid weer op. Tussen de buien door komt de zon tevoorschijn en wordt het maximaal 13 graden. De wind komt uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig. Aan het begin van de avond zijn de buien nog actief, maar later nemen de buien in aantal en activiteit af. De nacht verloopt dan droog met opklaringen, lokaal een enkele mistbank, overwegend zwakke zuidenwind en temperaturen van gemiddeld 3 graden. Aan de grond zou het net een graadje kunnen vriezen. Morgen in eerste instantie droog, later wisselvallig met buien en enkele felle opklaringen. Het wordt morgen een graadje warmer dan vandaag. In het weekend blijft het wisselvallige en iets de frisse aprilweer aanhouden. Aanwebben verkeersinformatie. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum staat tussen Knopendel en Leerdam een file van 2 kilometer. Dan staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Max van Wezel en de hoofdredacteur van Story, Mathieu Schlee. Um, laten we beginnen met de rectificatie van NRC Handelsblad. Um, NRC-journalist Kees Banning heeft toegegeven... dat hij citaten uit de Volksland overgeschreven heeft. Dat zou hij onder tijdsdruk gedaan hebben... Um, NRC rectificeert. Max van Wezel, hoe schadelijk is dat voor een krant? Nou ja, het begint uh, schering en inslag te worden bij onze kwaliteitskranten. De, de, de NRC heeft excuses moeten aanbieden aan het uh, Koninklijk Huis... en de lezers vanwege dat stuk van Jannetje Koedewein over Prins Friso. Uh, de Volkskrant heeft excuses moeten aanbieden aan Wouter Bos en Jan de Wit... omdat ze een kop boven een interview met Jan de Wit over Wouter Bos hadden gezet... Bossen Doet vreemd, die, uh, nou ja, die niet gezegd is zeg maar, door Jan de Wit. Uh, nu komt uh, uh, NRC weer met. Uh, we hebben eigenlijk gewoon letterlijk een, uh, een citaat uit een interview in de Volkskrant overgeschreven, zonder het erbij te zeggen. Ik vind het tamelijk verontrustend. Mathieu, je story doet het uh, redelijk goed, geloof ik, de laatste tijd. Maar jullie hebben een eigen track record op dat gebied uh, in het verleden gehad. Hè? Ja, ja wij hebben, uh, ik denk dat wij wel geleerd hebben van uh, wat ons in het verleden is overkomen. Uh, er komt bovendien nog bij natuurlijk dat uh, de tijden veranderd zijn... worden tegenwoordig uh, op een dat woensdag uitkomen. En uh, worden de vragen gecheckt door internet, door de showbizprogramma's op televisie. En ik heb niks aan een cover waar een verhaal op staat... wat op woensdag meteen onderuit is gehaald. Kun je in algemene zin beschrijven wat nou dat mechanisme is? Wat tot, wat tot dat soort fouten leidde of geleid heeft? Nou, waar, waar het in het verleden toe geleid heeft... dat was voornamelijk uh, de drang om te willen scoren. Uh, spannende verhalen waarbij je hoopt: van uh, ik haal de cover voor de journalist. En de hoofdredacteur die denkt: van dan verkoop ik meer bladen. Uh, en we waren natuurlijk heel lang de enigen die over bekende Nederlanders in hun privéleven schreven. En vanaf het moment dat dat veranderd is, uh, zijn we noodgedwongen uh, uh, de journalistieke uh, methodes gaan hanteren. En daar heb ik, uh, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel heel erg prima. Maar de sollistieke methodes gaan hanteren nou ja, in de zin dat van zorgvuldigheid, vol, dat checken, twee bronnen. Dat wij voor publicatie uh, in ieder geval altijd uh, proberen om de betrokkenen te bellen. Ja. Maar, om een reactie te vragen. Maar bij en, jullie is er sprake van een cultuuromslag, uh, ja, zeg abonneeens. je. Uh, jouw voorgangers waren wat minder prudent en die dachten nieuws is nieuws. Uh, we kijken wel, toch? Hè? ja. Um, zie je datzelfde fenomeen, Max van Wezen, nu ook uh, in, in misschien een light variant, maar misschien ook wel helemaal niet bij de serieuze pers? Ja, dit is de omgekeerde wereld die we meemaken. Dat, terwijl de, de, de roddelbladen, zoals die vroeger met veel deden genoemd werden. Dus ja, ste woord, steeds. steeds ja, roddelbladen, ja. so, so, De serieuze show me show me. pers noemde dat de roddelbladen dat die dus, uh, wat jij zegt, uh, steeds preciezer worden... en juist wel om hoor en wederhoor vragen. Terwijl wat altijd zich liet voorstaan op wij zijn de kwaliteitspers... wordt steeds slordiger, sneller en hyperiger. Ik vind het nogal een uh, optiebarend fenomeen. Ja, ja wat, ik al, wat ik al een beetje aangeef... niet dat we nu opeens allemaal hele brave mensen geworden zijn. Dat geloof ik maar, ook niet, hoor, voor maar jullie. Het, het is ook door, door omstandigheden... Uh... Ja, dat heb je uitgelegd. Ja, ja. Je kunt snel tegengesproken en ik, worden. En ik, en ik denk inderdaad dat bij... Die, eh, dagbladen, en ik bedoel, het is niet aan mij om een vingertje op te steken naar, naar NRC of naar de volkskrant, maar ik denk dat de dagbladen momenteel in een enorme concurrentie verwikkeld zitten om, eh, om die krantenkopers... Uh, en, en de ja. vraag of wat hun positie is natuurlijk ook. Nou, dus zijn dat ging als zijn positie als je niet opsteken. Want uh, juist dat soort kranten zouden. K kijk, je moet nooit. die. In dit geval is het Kees Banning. En een paar weken geleden was het Jannetje Koelewijn. Ik zal die collega's nooit de schuld geven. Er moeten checks en balances binnen een krant zijn. De hoofdredactie, de chefs, de eindredacteuren. Die zouden moeten zeggen. Weet je het wel zeker? Zou je niet nog een keer bellen voor alle zekerheid? Uh, als je er niet uitkomt vlak voor de deadline. Dan mag het stuk morgen ook wel. Er zijn kranten als Trouw. Die dat doen. En wat ik signaleer is dat zowel de Volkskrant als, uh, als de NRC Handelsblad nu al sinds een paar weken elke, ja, in een soort concurrentieslag met elkaar kennelijk verwikkeld zijn. Waardoor het slordiger en slordiger wordt. Gehoor... Ja. Het heeft ook te maken met de positie van kranten. Kranten zijn hun positie als nieuwsleverancier voor een deel kwijtgeraakt. Veel nieuws is al online te zien op andere vormen. Dus ze zitten ook in een positie dat ze zich afvragen wat is onze toegevoegde waarde is. Eigen nieuws, dat is dan nog een belangrijke. Dus dat, dat verklaart misschien ook voor een deel de haast om dingen gewoon af en toe die voorpagina op te gooien. Voor deel komt dit uh, doordat de positie van Volkskrant en NRC tegenover elkaar uh, veranderd is. Ze maakten altijd deel uit van één bedrijf, de perscombinatie. Ze zijn uit elkaar gehaald. Uh, ze kunnen nu uh, ja, los tegen elkaar. Uh, ze zijn elkaars openlijke concurrenten geworden. Uh, ze zijn allebei verwikkeld in een enorme strijd om een krimpend marktaandeel. En ja, dan, de verstandige beslissing zou zijn... Uh, hou op met het nieuws, dat doen de snellere media al wij uh, richten ons op achtergronden. Dat, dat ja, als je ook... eigen nieuwsagenda agenda zetten, is het ook lekker. Nou, ik zou als ik hun was me echt richten... op hele goede achtergrondanalyses. Uh, da, da, da, daarmee kun je nog overleven als kwaliteitskrant. Maar de, de hyperige uh, race om nieuwtjes... waarin ze nu verwikkeld segment. zijn, lijkt me heel slecht. Maar ja, ja. dat segment, waar vrij Nederland ook in opereert, uh, Max. Ik weet niet of je uh, dat wel uh, zelf zou vinden. Ja, daar ben ik me ook van bewust. Dat als de dagbladen meer, meer achtergrond uh, en opinie worden... dat dat voor de weekbladen weer vervelend is. Maar je zit... Zit allemaal in een defensieve situatie. Internet zal blijven oprukken. Televisie ja. zal blijven oprukken. Het kan niet anders. Mathieu, wat zou jij doen met, met, met... Zoals het voorval nu met de NRC. Wat zou je doen met zo'n verslaggever? Je... Ja, dat, daar wilde ik heel even op inhaken. Want kijk, natuurlijk heeft de hoofdredactie en de eindredactie... Die hebben een verantwoordelijkheid. En op het moment dat bij mij een, een, een verslaggever binnen zou komen... Met een, met een aantal quotes van Joep van het Heek... Dan zou ik denken, even hey, raar. Want normaal gesproken praat Joep van het Heek niet met mijn collega's. En dan ga ik vragen van God, hoe kom je aan die quotes? Maar in principe vind ik dat je van verslaggevers ook mag verwachten... op het moment dat zij iemand quote in een verhaal... dat ze die persoon gesproken hebben. Ja. Of aangeven, en in het geval van de NRC nu... op het moment dat deze verslaggever een verhaal aanlevert... kan ik me heel goed voorstellen dat een eindredactie denkt... oh prima, hebben de man gesproken? Ja, en toch, is dat, uh, toch is dat verkeerd. Ik heb er zelf als adjunct hoofdredacteur bij VG Nederland... ook een paar keer hele grote fouten meegemaakt... Uh, verslaggevers ja, hebben haast zitten tegen de deadline. Kees Banning, uh, die, die nu tegen de lamp is gelopen... is een zeer ervaren collega, en een heel degelijk iemand. Maar kennelijk iemand die dan wordt opgejaagd door zijn leiding... in een bepaalde organisatiecultuur die daar is ontstaan... sinds er een nieuwe hoofdredacteur is. Uh, van snel, snel, snel de Volkskrant uh, verslaan, de Volkskrant verslaan. Terwijl wat een hoofdredactie en wat chefs juist moeten doen... is op de rem gaan staan. Ja. Weet je het wel zeker? Check het nog eens. Temporiseren ja. heet dat in het voetbal. Mathieu Sleer, heb jij, de, de, om even de switch te maken... de column van Wouter Bos gelezen? Ik heb het nog niet gelezen, nee. Ik hoorde wel dat hij is vandaag begonnen. Hij is vandaag Volkskrant. Ja. Ben je er op zich wel nieuwsgierig naar? Nee? Uh, ja. Nou, laat ik hoor ik... een enorme <tom> zucht. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, Wouter Bos, die heeft dus ervaring in de Kamer. Natuurlijk weet hij als geen ander wat er speelt. En ik zou me kunnen voorstellen bij, uh, bij toekomstige ontwikkelingen over hele spannende onderwerpen. dat hij misschien beter als een ander in staat is om een uh, tipje van de sluier op te lichten. of vanwege zijn netwerk binnen de PvdA wat te roepen. Uh... Ik ga het zien. Ik, ik, uh, denk hij heeft in, dat in ieder geval aangegeven waar hij over wil gaan schrijven. En een van de, hij heeft zegt: ik ga natuurlijk ook schrijven over de Partij van de Arbeid. Ik ga natuurlijk ook schrijven over het politieke landschap uh, Max van Wezel. Uh, een van de dingen die, die zijn mensen in een vergelijkbare positie... Halsema, uh, Balkende, uh, uh, nooit gedaan hebben... is uh, uh, trouwens ook bij de icon, uh, hoe heet die? Uh, Paul uh, Rozenmuller, dank je. Uh, is, is iets zeggen over de politiek. Afstand nemen. Nee, dat gaat hij wel doen. Uh, ik begreep overigens van hemzelf dat dit geen idee van hem is. Hij heeft zich niet aangeboden aan de Volkskrant. Hij is benaderd door Martin Sommer van de Volkskrant en heeft ja gezegd. In de laatste alinea van zijn column verraadt hij ook de reden waarom hij uh, ja heeft gezegd. Mag je eens voorlezen? Ja. Als je dan elke week op donderdag Marcel van Dam moet lezen, wordt dat ook wel eens wat veel. Dat ik die frequentie, dus van Marcel van Dam, met 50% mag terugbrengen, gaat voor mij de doorslag. Ik heb hebben een appeltje met elkaar te, te schillen. Heb je geen <lacht> idee waar dat venijn precies. Van Dam is enorm in zijn nek, geze Hij heeft enorm in zijn nek gezeten in het verleden. Want... Ja, via die donderdagkolom in de Volkskrant heeft uh, uh, Marcel van Dam er eigenlijk voor gezorgd dat Wouter Bos in 2006 de verkiezingen niet heeft gewonnen. Door een enorm nummer in die kolom te maken van: jij wil de bejaarden pakken. Ah, dus hier komt de wraak. Matthijs Slee, het is een politieke uh, afrekening uh, wellicht, dit. Ja, daar zie ik altijd, helemaal wel van in, uh, moet ik eerlijk zeggen. <laughs> en, uh, kijk, laten we heel eerlijk zijn. Uh, Hans Wiegel, die heeft, zover ik weet, geen column... maar die zie ik wel te passen en te passen opdraven... Om hij had overal... een uh, column in de pers, dat voor kort. Oké, okay, maar ik zie hem overal ook opdraven om commentaar te geven, ook op televisie. Uh, we hebben Pim Fortuyn natuurlijk gehad, die uh, voordat hij de, de politieke arena betrad in Elsevier zijn column had... Ehm, uh, ja, ik denk dat er niks mis is met columnisten die in ieder geval verstand van zaken hebben. Nou ja, alleen de meeste oud partijleiders kiezen voor wel te publiceren, maar dan niet meer op het terrein van hun politieke partijen. Om hun uh, opvolgers niet voor de voeten te lopen. Dus bijvoorbeeld, Femke Halsema schrijft de hele tijd over uh, Borgen en zo in de Volkskrant. Over films en tv-series, maar niet meer over politiek. Dus het is, het is wel apart dat Wouter Bos daar geen last van heeft en zegt: Ik ga het ook over de politiek hebben. Laten we het even hebben over D66 nog, uh, tot slot. D66 komt vandaag uh, uh, weer met het voorstel voor een gekozen burgemeester. Um, je kan zeggen, het land is in crisis. We wachten op 18 miljard bezuinigen. En D66 stoft dit plan af, uh, Mathieu Slee. ben ik nu te cynisch? Nee, ik ben niet cynisch. En ik, ik bedoel, ik sta, in principe sta ik heel erg sympathiek tegenover het uh, plan van D66. Uh... Alhoewel ik ook wel een beetje cynisch ben geworden... door de overstap van Tom de Graaf... Euh, toen hij op een gegeven moment aftrad... omdat, omdat het burgemeesterschap niet doorging. En hij volgens burgemeester van, van Nijmegen werd. Niet gekozen? Niet gekozen. Uh, aan, aan de andere kant... Uh, Denk ik dat Alexander Pechtel D66 de afgelopen maanden enorm heeft geprofileerd... met zijn voorstellen tot betrekking uh, de huizenmarkt, uh, ontslagrecht, noem maar op. En denk ik eigenlijk dat deze partij uh, de gekozen burgemeester... op dit moment niet echt heel erg nodig heeft als verkoopitem. Max? Nou, ik denk juist het de tegenovergestelde. Omdat uh, D66 staat als enige uh, linkse oppositiepartij op het punt... om al die enorme bezuinigingen die uit het katshuis komen te gaan omhelzen. En te gaan zeggen dat het nog veel harder moet met de WW... en het ontslagrecht en de huizenmarkt. Dus een beetje tegenwicht kunnen ze Je wel gebruiken voor de linkse kiezer. De vlucht naar voren is... Ik denk dat het een beetje een vlucht naar voren is. Er is altijd een stroming geweest, de oude Hans van Mierloos stroming in D66. Die zijn wel, wel 60, 70 nu, maar nog steeds heel actief in die partij. Die het altijd jammer hebben gevonden dat Alexander Pechtold... alleen maar sociaal-economische punten uh, naar voren brengt. Uh, ja, het is een beetje om die vleugel te bedienen nu, denk ik. Ah, uh... dus we, we kunnen binnenkort ook weer de discussie verwachten over het uh, koningschap. Om dat uh, ceremonieel te maken. Ja, dat denk ik wel. Want dezelfde, hetzelfde Kamerlid dat nu groot op de voorpagina van de Volkskrant... met dit plan staat, Gerard Schouw. Dat is ook de man die vindt dat de koningin geen rol bij de kabinetsformatie mag spelen. Dus ik denk het wel, ja. Oké. Okay. Maar dat is al geregeld door de Kamer zelf. Dat is al geregeld, maar met een slag om de arm van als we er niet uitkomen... dan mag de koningin het misschien toch gaan doen. Uh, ik denk wel dat dit een punt wordt waarmee D66 zich gaat hoe heet dat, profileren. Ja? Ja. ja, dat is vrij goed Nederlands, ja. ja. Heeft het kans van slagen, denk je, Mathieu Slee... het plan om de burgemeester weer te gaan kiezen en ook de commissaris van de koningin? Ja, zoals Max het vertelt, als, als D66 straks de, de voorstelling van het kabinet moet gaan steunen... met betrekking tot de bezigheden bezuinigingen. Uh, wie weet kunnen ze het heel mooi als, uh, als een soort wisselgeld gebruiken. We gaan straks in stand.nl na half twee hebben over de stellingen. Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester Jan Hoekema is de gast. U kunt er nu al bellen op ons bekende nummer 0800 -1101. Ik wil uh, jullie beiden hartelijk danken. Max van Wezel van het Ogenmorgen Vrij Nederland. En de hoofdstructuur van Storie, Mathieu Slee. Dankjewel. Graag gedaan. You are the cute and I'm the funny When you're a bear, I'll be your honey It's all been written down I am the sooner, you're the better With black and white, it doesn't matter I feel so alive You're my glowing man My only friend I'll be watching over you Like a hug in your soul Together we go, baby. We got it all under control. Cause we are the like kind of wrecks we adore. We don't give up, no, we're we'll never giving. When stars are falling down, you CD, Rex We Are Door was dat uh, Treintje Oosthuis, uh, de cd die geproduceerd is uh, door Anouk. Uh, en een heel een beetje Anouk hoor je ook wel. We Are Gold heette dit liedje. De Nationale nieuwsquid. We gaan de Nationale Nieuwsquid spelen, inderdaad, van lunch. We gaan op zoek naar de nieuwskinder van deze week. Uh, vandaag doen we dat met Pieter Bas Schrieken uit Utrecht. Welkom. Hey, hallo. Uh, zeg het nog één keer, dan horen we je ook. <laughs> Ik zei hallo. Ja, zo <laughs> is het. Dan kon jij niks te soms. Er zijn heel veel microfoons hier, dus er zijn heel veel keuzes. Um, 120 is de hoogste score tot nu toe. Ja. Um, dat is best hoog. Um, als het je lukt om de nieuwscanner van deze week te worden, dan win je 300 euro. En dan ga je nog altijd met wat eervolle prijzen van ons uh, het pand uit. Oké, okay. ja. Ben jij, wat doe je proefsmatig? Ik werk bij uh, een sociale investeerder in microfinanciering, ecocredit. Credit. Oké. Okay. Microfinanciering betekent is gericht op de derde wereld, zeg maar, ja, ontwikkelingslanden? Ja. ja. Goed, nou, dan je, nou heb je in ieder geval een brede, een brede blik qua landen. Ja, precies. Dus ik hoop dat je het gaat helpen. We gaan beginnen, we gaan jouw nieuwsfactor vaststellen. Oké. Okay. Succes. De Nationale Nieuwsquiz. Het was fout en hij zal het nooit meer doen. Een koning die openlijk zijn excuses aanbiedt me ja, Je zou bijna medelijden met hem krijgen. De Spaanse koning Juan Carlos ging gisteren door het stof. en betuigde spijt voor zijn omstreden jachtpartij. Juan Carlos was dus op olifantenjacht. En dat terwijl hij erevoorzitter is van de Spaanse afdeling van welk goed doel? Van het Wereldnatuurfonds. Zo is dat, ja, dat kwam aan het licht. Nadat hij zijn heup had gebroken tijdens het luxueuze safari -reisje. De tweede vraag is, in welk land was de Spaanse koning op jacht? Uh, volgens mij Botswana. Volgens mij heb je het goed. Ja. ja. Er zijn allerlei geruchten inmiddels uh, dat cirkel meegekregen hebben. Zo zou hij in Botswana zijn geweest met een Duitse maîtresse van 1946. En zou zijn reis zijn betaald door een vriend uit Saoedi-Arabië? Dat laatste had ik wel gehoord, het eerste nog niet. Ja, dat was de, de telegraaf die dat vanmorgen meldde. Ja. Uh, de derde vraag. Ik lees je een kop voor uit een krant. Uh, de vraag is: waar gaat die kop over? En dan krijg je drie mogelijke antwoorden van mij. Het citaat is: Niemand in Nederland begrijpt dit. Gaat het over Nederlanders die het onbegrijpelijk vinden dat Nederland destijds een afspraak heeft gemaakt met België over het onderwater zetten van het Wiegepolder. Gaat het over een einde aan de 50-jarige scheepswerf graven en 60 mensen die hun baan kwijtraken. Of gaat het over het aantal vreemdelingen dat Nederland aantoonbaar heeft verlaten is afgenomen? Dus ja. Niemand in Nederland begrijpt dit. Ik uh, gok even op B. Er komt een einde aan vijftig jaar scheepswerf. Ja. ja, dat is goed. Dan komt het AD van deze dag. Okay. Ja. Drie vragen, drie punten. Um, en de vierde vraag luidt deze. Hoe heet de minister die nu gaat kijken naar mogelijkheden om die zestig mensen aan het werk te houden? Um... Maxime Verhagen. Ja. De minister van Economische Zaken, dat klopt. Er is verbaasd dat na al dat getouwtrek van weken nog steeds... Uh, uh, uh, dat er nu uitstel van betaling gevraagd is na al dat getouwtrek. Zo wou ik het eigenlijk zeggen. Ik laat jou een fragmentje horen en de vraag is, wie is hier aan het woord? Het is een samenwerkingsverband... waar een bedrag bij elkaar gebracht is door de vier partijen... wat neerkomt in vijf jaar rond de 55, 60 miljoen euro... Um, dat weet ik niet. Wie is dat? Nee? nee, ik, nee, nee, nee. Als ik het zeg, dan denk je, oh ja, tuurlijk. Joop van de Ende. Ach, ja. Hij ja, lanceerde gisteren een nieuw cultureel fonds. Het fonds werd gelanceerd in aanwezigheid van ja. premier Rutte... en van staatssecretaris ja. ja. De vraag is, hoe heet dat culturele fonds? Um, ook dat weet ik even niet. Nee, het was gisteren in uh, Paul Witteman, maar... Uh... Ja. Ik, eh. Nou, jammer, het blockbusterfonds heet dat. Dat is waar. Ja. Ja, de Bank Giro Loterij betaalt mee, VSB Pon, Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, nou nog een heleboel andere. Ja. Um, de laatste vraag: vier punten tot nu toe. Je kunt er vier punten bij verdienen. Uh, ik lees jou een aantal hints voor over een persoon uit het nieuws. En de vraag is: wie bedoelen we? Als je het weet, dan moet jij stop zeggen. Ja. Komt-ie? De eerste hint: ik word publiekelijk geëxecuteerd. Uh, Al Bayrak. Nou, dat komt zonder maar een seconde twijfel uit. Ik zorg niet bepaald voor een goede familienaam. Mijn Mercedes van 90.000 euro is inmiddels verkocht. En het rapport van de commissie scheldt maar... betekent mijn definitief einde bij het Centraal gegaan. Als bezoekers. bezoekers zegt Pieter Basiek, Zonder maar een seconde te twijfelen. Het is uh, Nurt en ja, Het antwoord is goed. Acht ja. is jouw nieuw vak. We gaan zo meteen Oké, okay, dankjewel.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 Na gefaalde pogingen in 1999 en 2005 probeert D66 het opnieuw. Kamerlid Gerard Schouw dient vandaag in de Tweede Kamer een voorstel in tot wijziging van de grondwet. Volgens hem verliest de burgemeester zijn legitimiteit als de koningin blijft benoemen... en hebben andere Europese landen geen spijt van deze regeling. Nederland is namelijk het enige land in heel Europa waar de burgemeester niet wordt gekozen. De stelling waarop u kunt reageren is... het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester.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 Pieter Bas Schrieken uh, uit Utrecht. Uh, jouw nieuwsfactor hebben wij vastgesteld op 8. Uh, je krijgt 90 seconden de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En uh, nou ja, kijk hoe ver je komt. Veel ja, succes. Dank je. De Nationale nieuwsquiz. Koningin Beatrix brengt van 13 tot en met 15 juni een bezoek aan welk land? Aan Turkije. Is goed. Welke bank weigert 880 miljoen euro kwijt te schelden aan Griekse leningen? Uh, ING. ABN Amro. Welke Nederlandse is in de Waalse pijl als tweede geëindigd? Dat weet ik niet. Pas. Marianne Vossen, het personeel van een juwelierszaak in Luik... is erin geslaagd om een overvaller waarin op te sluiten? Uh, in de kluis. Is goed. Wat is de naam van de Amerikaanse tv-icoon... die op 82-jarige leeftijd is overleden? Pas. Dick Clark. Welk land testte gisteren met succes een lange afstandsraket? India. Is goed. Welke verschillende scholen zijn tegen de financiële steun van welke scholengroep? Uh, openbare scholen tegen de uh, uh, nee. Amar Amarantis groep. Amarantis is goed. Ja, dat moeten de jury eens heel verbuigen. buigen. De, oh is goed. We rekenen het goed. De bijzondere naam van welke Oostenrijkse plaats wordt voorlopig niet veranderd? Uh, Salzburg. Fucking. Welke Servier heeft zonder problemen de derde ronde van het tennis in Monte Carlo bereikt? Pas. Djokovic. Onbekenden hebben de afgelopen dagen op een begraafplaats... in welke plaats een ravage aangericht? Uh, pas. Assen. In de Champions League verloor FC Barcelona gisteren van welke ploeg? Chelsea. Is goed. Duizenden landarbeiders in welk land hebben grond bezet vanwege een ruzie met grootgrondbezitters en de overheid? Honduras. Is goed. Het Drentse staatslid Frans van Rees... stapt uit welke partij en gaat verder als eenmansfractie? VVV. Is goed. Het is Japanse wetenschappers gelukt om mensen haar op wat voor dier te laten een muis. voeren? Is goed. Wat voor soort werknemers worden vandaag in het zonnetje gezet? Sectaresses. Klopt. Tientallen vestigingen van welke organisatie dreigen in Nederland te verdwijnen? En VVV's. Is goed. Drie Amerikaanse veiligheidsagenten die betrokken bij waar misdragingen in welk land zijn opgestapt? Afghanistan. Colombia. Ja, ja je, was, je was eigenlijk heel, uh, heel lekker op drie. Ik denk, nou, dat kan een, uh, een goede score worden. Maar je ja. begin haakt hij even een paar keer. Ja, precies. Ja. Nou ja, het, is, uh, het is eigenlijk heel mooi wat je hebt gedaan. Je hebt, uh, had de tien goed. Dat maal uh, acht. Prachtige score is dus 80. Is je einde ja. goede Niks mis mee. Goede concurrent gisteren. Ja, maar je had een iets te goede concurrent gisteren. <laughs> ja. Dus dat ja. is dan weer reuze jammer. Dat weet, betekent dat we nu alvast weten dat jij niet de weekwinnaar wordt. Maar ik wil je wel hartelijk danken. Ja. Je krijgt twee kaarten voor de beeld- en geluid Experience. Je krijgt onze eigen lunchradio en onze lunchbox. Um, en veel dank. Dank Wat je wel. Wil je ja, wil okay. zelf meedoen? Kijk dan even op onze site uh, lunch.ncv.nl. Um, en dan kunt u zich aanmelden voor de quiz. Straks zijn we terug met stam.nl. Het is goed dat D66 opnieuw pleit voor een gekozen burgemeester. Dat om half twee. Daarvoor nog het tweede deel van lunch. Na het uitgebreide internationaal op deze zender Radio 1. Thank you.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 appel. moi Zondag de eerste ronde van de Franse presidentverkiezingen. Meer dan tien kandidaten willen het Élysée veroveren. peuple We gaan er maar twee door naar de volgende ronde: de Luister zondagavond tussen 8 en half 9. Frankrijk kiest. Vive la vive la Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl. Vanavond duik ik weer onder in een kwart heel Hollandse hebzucht een begin bij de jaren 90. De oude industrie verdwijnt, de snelle jongens komen eraan. Van Jan Timmer tot Joep van den Nieuwhuizen en hoe een kalvinistisch volk de Lambada danste. Kijken dus vanavond kwart over tien bij de VPRO op Nederland 1: Het snelle geld. De eerste keer dat ik hoorde van de Wrap van McDonald's... was ik helemaal van fly, man. Master. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit... was ik best wel van nee, man. Gadver. Plofkip? Dus eeuw aan, Mackey. McDonald's. Maak die Wraps weer fly en master. En haal die plofkip eruit. Meer weten? Kijk maar op wakkerdier.nl. Dit is Radio 1.